Goedenavond, welkom bij Goolse Kringen. Goolse Kringen wordt gepresenteerd door Gerard de Groot, Ben Lonen. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En onze gasten zijn Jolie Hasselman, gemeentesecretaris. John Dorenmalen gaat een column voordragen. En Paul Brands van Keurslagerij van Hest. We gaan uh, omgekeerd uh, met uh, onze onderwerp uh, aan, aan de gang. Want we beginnen straks met uh, Paul Brands. En daarna komt uh, John met zijn column... En we sluiten met uh, Jolie Hasselman, gemeentesecretaris. Dat geeft ook meteen uh, de onderwerpen aan, want we willen nader kennis maken. Je bent uh, in 1.11.17 uh, -11 bij je aangetreden, geloof ik. 20 november. 20 november? Ja. Niet uh, 1 november? Nee, 20 november. Oh, 20 november. En uh, Paul Brands die heeft uh, van zich uh, laten spreken. autovrije plein, dan haakt Slager af. Het gaat uh, natuurlijk over die eeuwige discussie over het uh, kloosterplein, twee Tilburgse uh, Tilburgseweg. En, en uh, was het nou afgekaart of, of uh, uh, nog niet? En, en uh, daar uh, heb jij dus uh, je gemeld van, van uh, het moet eens een keer afgelopen zijn. Duidelijkheid graag. Klopt. Klopt, maar goed, dat zijn onze onderwerpen. Maar eerst uh, doen we altijd het rondje. wat was er nog meer in het nieuws? Wat is ons opgevallen? Nou, iedereen mag een duit in het zakje doen. Wow. Paul. Paul. Oh ja, mij, mij is opgevallen dat we weer een titelhouwer bij hebben in Goorlen. West-Brabans carnavalslied, Verrek is Blauw. Vind ik op zich wel heel bijzonder, want uh, het klinkt ook nog leuk ook. Dus uh, ja, carnaval leeft in Goorlen. Verrek is Blauw. Voor mij een opluchting, ik had het op het lijstje staan, maar gezien mijn herkomst mag ik de titel niet uitspreken. Dus is het is nu toch gelukt. Bij deze dus. Ja. Vind je een vies woord of een lelijk woord? Nee, nee. woord? Wat Dan het? beginnen ze allemaal te schateren van... Er is er ook weer eentje van boven de rivieren die denkt dat hij een accent kan nadoen. Dat je dat niet goed zou kunnen uitspreken? Dat weet ik zeker. Mm -hmm. Dat is het. Goed, dat was jouw nieuws. Dat was mijn eeuw nieuws. Ja. Jolie? Nou, het nieuws is dat er een hele grote kerstboom in het gemeentehuis staat. En die ligt op dit moment al nou, behoorlijk vol met cadeautjes... Voor, uh, voor mensen die het wat minder uh, hebben in, in, in Goorlen en omgeving. En als ik gewoon zie de hoeveelheid die er al ligt. Ja, dat, dat, dat, dat stemt mij wel heel erg uh, vrolijk. Omdat ik dan zie van hoeveel sociale cohesie er in het dorp is. En dat, uh, dat vind ik echt heel mooi. En hij staat er nog tot en met donderdag. En dan worden de cadeaus uitgedeeld. Dus een fantastisch initiatief. Ja, het is te vinden op uh, de gemeentepagina. Wanneer je wat kunt brengen. Er is sprake van een heuse kerstbalie. Ja, dat klopt. Er staan heel veel vrijwilligers. En die helpen desgewenst met het inpakken van cadeautjes. En ook het sorteren van voor wie het dan allemaal bestemd is. Zodat alle doelgroepen ook het juiste cadeautje krijgen. Het, wat mag het allemaal zijn? Ik heb geen idee, want er zitten allemaal keurige papiertjes. Voedsel en ontvoed. Er zitten, er zitten nou, met name cadeautjes. Er zitten ook kerstpakketten, heb ik al, al binnen zien komen. Maar ja. voor de rest is het natuurlijk heel erg spannend wat er allemaal in zit. En ik ja. hoop dat... Degenen die het ontvangen, dat ook dankbaar is, zullen gaan doen. En gezien de ervaringen van eerdere jaren hebben u begrepen dat het toch heel erg op prijs wordt gesteld als het nieuw is. Ja. Of voldoende lijkt opnieuw. Ja, ja. Niet iets wat eigenlijk bijna kapot is waar je denkt: ik kan je, altijd nog iemand leuk mee spelen, spullen, laat ik dat, dat geven. Daar is de kringloop voor. Maar he? natuurlijk gewoon iets gekregen, uitgepakt, nooit gebruikt, valt in de categorie zo goed als nieuw. Ja, ja. ja. Ja, anders zou het ook een bijzondere teleurstelling zijn ja, als je ja, iets ja. krijgt wat je eigenlijk direct al in, in, in de container kunt gooien. En nu weten we ook allemaal zeker dat het allemaal cadeautjes zijn waar mensen ook ja, blij van kunnen worden. Dus die stapel die is al aardig groeiende. Ja, dat kan ik wel zeggen. Want als ik zie wat er vandaag weer allemaal is binnengekomen. Dus ik ben hoopvol gestemd op de komende dagen dat, dat de kerstactie nog loopt. Oh, mooi. Ja, mooi. Dat was het voor jou. Ja. ja. En John? Uh, oh, ik moet iets met de microfoon. Ja, nou, Twee is ook Zo, ja. nou, wat mij opvalt en dat sluit wonderwel heel mooi hierbij aan. Alhoewel het landelijk nieuws is geldt dat ook voor Hoorn. Ik kom daar straks in mijn column ook nog even op terug. Is dus het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau de staat van Nederland in 1917? 2017. 2017. Pardon, 2017. 2017. Ja. Dank je wel, Gerard. Hm. En ik kom daar straks nog even op terug. Ja, de staat van uh, Nederland. In die is helemaal niet zo beroerd, geloof ik, hè? Die is uh, relatief erg goed. Erg goed, En erg dat goed. sluit hier heel erg bij aan. Ja, ja. Nou, eens kijken, mijn nieuwtje is De Zoete Majesteit. Doet troonafstand. Bericht in uh, Brabants Dagblad, vrijdag uh, 15 december. Dat gaat over uh, Tijn en uh, Gonny Rooijakkers. Die hebben in de Dorpstraat een snoepzaak. En die uh, gaat na 19 jaar ongeveer, gaat die uh, sluiten. Ik vind het een uh, leuke kop. Zoete majesteit doet troonafstand. Ik heb uh, het er nog eventjes op uh, nageslagen in uh, 200 portretten. Uh, destijds heb ik uh, een portret geschreven van uh, burgemeester Wilde vrij -Wringer. Die uh, werd door columnist Willem van der Vrande uh, stevast aangeduid als de majesteit. Um, vanwege hoede die ze droeg. Uh, ze had zo'n beetje de uitstraling van, van een uh, queen, uh, koningin... De Majesteit, zo noemde hij er altijd. Maar in die tijd uh, kwam ook uh, die, die, uh, die zoete Majesteit. Uh, ietsje later dan, dan Wilde Vrij Vringer hier haar intrede deed. En je had ook een villa Majesteit uh, in die tijd. Een partycentrum aan de Tilburgse weg. Dus het was allemaal Majesteit eventjes in, uh, in het dorp in die tijd. En uh, ik geloof dat nu, nu deze zoete majesteit de troonafstand doet, we geen majesteit meer over hebben. Tenzij de nieuwe gemeentesecretaris voor die titel uh, opgaat. Ik heb geen blauw bloed helaas. Geen blauw bloed. Nee, maar zo zijn ze allemaal begonnen hoor, de blauw bloed. <lacht> <lacht> Dit was het wat mij betreft. Uh, ik vond, uh, kwam iets tegen dat ik een verrassing uh, vond. De samenstelling van de CDA-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wie staat op twee? Sjaak Sperber. En uh, niet iedereen zal Sjaak Sperber kennen hier rond de tafel, denk ik tenminste. Uh, maar die is toch met enige malleur vertrokken een paar jaar geleden als wethouder. Uh, maar de vrede is weer gesloten. Het verleden is begraven. Alles gaat weer goed. Uh, en hij verwacht op een verkiesbare plaats te staan. Uh, want iedereen waar hij ruzie mee heeft gehad, staat niet meer op de lijst. Als ik zijn woorden parafraseer en dat hij vooral staat niet... Staat hij op plaats 2? Op plaats 2. En wie staat op plaats 1? Uh, Corné de Rooij. Corné de En dan komt Piet Poos, die zoekzittend uh, raadslid. Op plaats 3 dus? Ja. Mm -hmm. Dat vond ik wel verrassend, als ik heel eerlijk ben. Maar misschien komt dat omdat Piet Poos een eigen mening heeft. Ja, en het nooit snapt ook, hè? Tenminste, maar dat, dat is zijn, zijn rode zijn draad, ja, uh, is, snapt Duur ja. nog wel van, hij niet. Dus ja. ja, om dan in de gemeenteraad te zitten, als je het nooit snapt. Nou, Willem Kouwenberg snapt het ook nooit, <laughs> zegt hij. Dus <laughs> dat is toch een discussie, uh, techniek. maar dat viel me wel op. Ja, ja. ja dat, uh... Maar ja, dus die komen eraan, nog drie maanden, zou ik zeggen. 21 iets, maart, iets meer, Precies drie maanden nu, hè? 21 maart. Ja. ja. 2018. Goed, goed, goed. Ja. En de stembureaus zijn al ingevuld. Allemaal jongeren. Dat klopt. Twee ja. per stembureau, hè. Veertien stembureaus. 28 jongeren. Knap, hoor, van de burgemeester, dat hij ze bij elkaar heeft gekregen. Goed, dit was ja, ons dit was uh, rondje. Hè? Ja. En dan uh, gaan we naar het eerste onderwerp. Hè? Paul Brans van Keurslagerij van Hest. Uh, ja, jij bent van plan om uh, die commerciële plint in te gaan vullen, zo is dat uh, toch genoemd? Hè? 90 meter lang, maar liefst de Kalverstraat-Tilburgse weg, uh, met, uh, met een nieuw concept, een, een nieuw bedrijf. Heel iets anders dan, dan we nu kennen van Keurslagerij van Hest. Uh, sluit aan op het wat we nu hebben waar de klant vraagt, de consument vraagt steeds meer beleving, en dan moet je dingen kunnen laten zien, en onze huidige locatie die inmiddels ook echt te klein is, is dat niet mogelijk. Ik ben destijds bezig geweest om de ruimtebank te kopen, zeg maar, op de Tilburgseweg, maar daar was iemand me net voor, twee dagen om precies te zijn, en daar was net zo'n grote ruimte, ook 900 meter op de begane grond, en dan had je 30 eigen parkeerplaatsen, zeg maar, zelfs op eigen terrein. Mm -hmm. uh, daarop ben ik benaderd door de gemeente. En uh, zijn we in gesprek geraakt met Lijstroom en zodoende loopt het al anderhalf jaar. Ja. Beleving betekent dat dat het uh, ook een soort uh, restaurant uh, gaat worden? Nee, je moet meer een tussenweg zien. Zeg maar. je moet, uh, uh, mensen kunnen warme maaltijden afhalen, mensen kunnen koude maaltijden afhalen, mensen kunnen vlees halen, mensen kunnen kaas halen, mensen. Alles wat met eten te maken heeft, zeg maar. Mm -hmm. stuk, het is echt een, een blurringwinkel. En blurring wil gewoon zeggen dat het is... Dus, uh, ja, het is niet herkenbaar wat het eigenlijk is, maar het is eigenlijk allemaal vers en hoge kwaliteit. Blurring? Blurring wil zeggen dat je meer dingen verkoopt als alleen geen waar je goed in bent. Ah. En dan probeer je de andere dingen ook goed te doen natuurlijk. Mm. Maar dan moeten we wel communiceren met elkaar. Ja, en uh, het welslagen van, van de zaak is afhankelijk van, uh, van twee richtingsverkeer op de Tilburgse weg. Zeker wel. Absoluut. Maar dat is voor heel het centrum, denk ik. Want ik denk dat je als centrum Goorlen. heb je ontzettend veel kansen in de toekomst. Mensen die. die worden steeds moeilijker. kunnen steeds moeilijker hun, hun weg vinden in steden. En ik heb zelfs gelezen dat er in de toekomst. maar vijf of zes boodschappensteden. Over, winkelsteden overblijven in Nederland. En als je dan als Goorlen zo dicht bij, bij. Tilburg ligt. en je maakt gebruik van alle faciliteiten. en als ik al zie wat er bij mij in de winkel komt. ongeveer 50% van mijn klanten komen van buiten Goorlen. Dan denk ik dat je heel veel kansen hebt als, als dorp. En uh, je kunt al denken: well, ja, het hoeft niet drukker te worden. Maar als je voor ondernemers nog een toekomst wilt geven. of in ieder geval kunt bieden. dan zul je toch traffic moeten kunnen genereren. En als ambtenaren twee jaar bezig zijn. om een circulatieplan op te stellen. een nieuw beleid. wat destijds door de gemeenteraad is vastgesteld. en dat je dan. Wordt het, met moeite wordt het eigenlijk aangenomen. en dan wordt er gelijk wordt er achteraan gezegd van. Uh, we moeten toch eens kijken dat we misschien het kloosterplein af kunnen sluiten. En dan denk ik van... Iedereen het altijd op ambtenaren. Maar het zijn niet de ambtenaren die moeilijk doen. Het is vaak de politiek die moeilijk doet. Je krijgt andere inziens. Andere, andere inzichten, zeg maar. En dan gaan ze weer hun mening op hervormen. En dat mag ook natuurlijk heel erg goed. Want je kunt een ander inzicht krijgen. Maar ik denk, dit komt zo vers, vers uit, van de tafel af, zeg maar. En als je dan nu al commentaar op hebt... Ja, dan denk ik dat je het niet snapt. Wat doe je dan in de politiek? Ja. Zeg, uh, Gerard, jij volgt het beter, maar. Uh, er is onlangs besloten over de herinrichting van de Tilburgse weg. Uh, de kogel is door de kerk, het is afgekaart. Is daar besloten dat het tweerichtingverkeer zou worden? Dat stuk is volgens mij besloten. Ja. Dat is besloten. Uh, ja. Maar het is opgeknipt, ingedeeld, uh, gehergefaseerd, uh, uitgestreken, <laughs> uh, platgewalst uh, en vergelijkbare begrippen. Uh, Anders wordt het te leuk, dit programma. Dat is niet de bedoeling. Zeker niet in de kersttijd. Uh, dus zeg maar, dat eerste stuk... Uh, ja, Dat richting, verdraagt ja. zich niet... Uh, met een uh, verkeersvrij uh, kloosterplein. Uh, bovendien woon ik aan de Groeneweg... waar dan alles verkeer komt. Uh, dus daar ben ik vierkant tegen. Uh, maar dat is wel een... vind ik inderdaad een van de lastige dingen... van, van deze besluitvorming... Uh, dit speelt al jaren 25. De discussie over een uh, verkeersluw, verkeersvrij, verkeersarm, uh, kloosterplein, uh, is een logische als je daar een plein hebt waar aan de ene kant dingen liggen waar voetgangers naartoe willen en aan de andere kant. Uh, dus dan moet je op een gegeven moment van constateren, Zo ik denk, ja dat is zo. Er is een Tilburgse weg, dat is een hoofdverkeersader, die ga je inrichten voor het verkeer. En dat heeft een beperking op het voetgangersverkeer met name. Tussen hier het Jan van Bezouw en de andere kant het winkelcentrum De Hovel. Mm -hmm. ja, en de voorzieningen die hier dan zijn in, in dit gebouw. Ik zou daar geen oplossing voor weten. Ja, die heb ik ooit voorgesteld. Ondertunnelen. Ja, dat zei Willy van Haken, hè? Ja. raadslid voor de VVD destijds. Hm. Was hij toen nog raadslid of was hij toen nog raadslid af? Maar hij ja, stelde maar voor een eh, -tunnel, tunnel eronder. Hè? Ja. Ja. Nee, op dat punt ben ik het met hem eens. Ik weet wel dat het een paar centen kost. Uh, dat, uh, maar goed, andere dingen kosten ook geld. Ja, dat weet ik niet. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want als je, als je dan wilt faseren, wilt als je dan een autovrij plein wilt maken... dan waarom maken dan die parkeerkellen die te gepland gaat worden... waarom maken die niet groter? En dan kun je de uitgang aan de andere kant leggen van het plein. Ja, dat zou je nu kunnen doen. Nee, dat soort Want dat kan dadelijk ben, niet meer veranderen. Ben ik van harte voor... Maar op de een of andere manier lukt het niet... terwijl er volgens mij in het voorjaar... een integraal ontwikkelingsplan is aangenomen... voor, voor het centrum... Uh, om dat integraal te maken. Want dan zou die discussie nu klaar moeten zijn... van ja. deze hoofdlijnen staan, uh, staan op papier... zijn we het ook in meerderheid eens. En als er verkiezingen zijn geweest... kunnen dingen veranderen. Omdat de samenstelling van de raad uh, verandert... maar ook hier moet je natuurlijk zeggen... besluit is besluit. Uh, gaan we nu uitvoeren... Hmm. En dat, uh, en dat jij baalt, dat snap ik. Zeg, je hebt sterke troeven in handen als je zo, dat zo vertelt. Hè? Uh, zelfs veel mensen van buiten, en het kan ook een trekker worden. Het is dus helemaal goed voor, uh, voor de hoven. Uh, maar wat je zo zegt, uh, klinkt uh, ook wel als een dreigement. Hè? Ben je de politiek een beetje aan het chanteren? Politiek aan het chanteren? Ja. Op welk opzicht dan? Nou... Nou ja, jongens... Uh, ik dat... zeg toch alleen maar van, dan ga ik daar niet zitten. Dan ga ik daar niet zitten. Nou ja, dan bedoel. ben ik dan aan het chanteren. Nee, nee, dan maar verlies, wie, zie je niet als een Als er niks te vliezen valt, ben je dan iemand aan het chanteren? Ik denk, ik denk als je iemand anderhalf jaar geleden benadert en dan een bepaalde visie neerlegt en dat er dan nu in politiek weer, weer, weer discussieerd wordt, of nou wel of niet, dan denk ik, ja, ben daar klaar met discussiëren. Mm -hmm. Ik sta anderhalf jaar stil als ondernemer. ja. ja. En als je dit plan gaat, gaat inzetten en het zou doorgaan, dan ben je al drie jaar verder. Dan ben vier. ik vier en een half jaar bezig. Ja. En dan denk ik van, als je een ondernemer hebt die vier en een half jaar daarop wil wachten, dan moet je niet na vier en een half jaar zeggen van, misschien hebben we dan nog eens over nagedacht of het een autovrij plein nou, nou, ja. gaat worden. Want nu is besloten dat het dus wel een inrichtingstuk wordt. En dan, dan denk ik bij mezelf van ja. Heb je reacties ik... gekregen op het bericht. Ik de... heb zeer veel reacties gekregen ja. en ook van heel veel, heel veel dorpelingen ja wat uh, wat Was, zeg die de vinden het ook absurd maar ik vind het, het het duurt nu al anderhalf jaar zeg maar en dat heeft gewoon de plan heeft, is gewoon best ingrijpend. dus het heeft gewoon tijd nodig en dan hoor ik heel veel mensen zeggen weet je het nou nog niet die ambtenaren op het gemeentehuis nee het zijn helemaal niet die ambtenaren nee, die nee, doen echt nee, hun nee. werk het zijn niet de ambtenaren. Die ambtenaren nee die doen het echt die doen het echt hun best hmm. en daar valt echt heel goed mee te praten ja en, ja maar dat vind ik wel heel erg jammer want maar dan nou hoor je sowieso in de politiek wordt wel eens groepen en dan ja, dan, dan denk ik bij mezelf van een ambtenaar. Kun je je eigen voorstellen, dan ben je daar twee jaar mee met het plan. Mm -hmm. En dan wordt het met heel veel moeite wordt het aangenomen. En dan wordt er eigenlijk achteraf nog van ja, misschien hebben we het over twee jaar wel weer anders gaan doen. Lijkt, nou, dat mij niet, niet. lijkt mij niet motiverend. Dat kan niet, nee, nee, zeker niet als je over <clears throat> meer dan anderhalf miljoen praat. Nou ja. Ja, ja. Ik vind dat niet kunnen. Nee. Maar goed, ik noem, ik noem het geen chantage. Nee, nee. Maar ik ga me eigenlijk, dan niet, uh, ja, ik ga me eigenlijk niet voor de kar spannen. Nou, even van, uh, want volgens mij is dat door Mark van Oosterwijk uh, te berden gebracht. Klopt. Heb je een reactie van het college gehad? Nee. Want dat lijkt me toch erg voor de hand liggend. Uh, ja. Dat wel, lijkt mij vrij duidelijk. Ja, maar over drie maanden is verkiezing. Dus ik denk dat niemand heel uh, makkelijk zal zijn zeggen. Nee, maar een stukje waar we hopelijk straks ook nog uh, op terug kunnen komen. De gemeentesecretaris gaat natuurlijk niet over beleid in de zin van hmm. formuleren en daarvan wel uitvoeren. Uh, het lijkt mij een crime uh, voor ambtenaren om niet te weten welk beleid ze moeten uitvoeren. Dus daar kunnen we het straks even over hebben, maar ook voor andere betrokkenen. Ik ben niet zo gelukkig met tweerichtingsverkeer op de Tilburgsweg als, uh, als bewoner van, uh, van het centrum. Uh, ik vind dat ik onvoldoende kansen heb gehad om mijn mening daarover te geven. Mm -hmm. En ik denk dat dat een probleem is in het traject hier naartoe. Uh, de borrel toch nogal wat uh, afgelopen anderhalf jaar van mensen. Maar de, geld. Op, maar de overlast op de Groeneweg zal er minder gaan worden. Nee, ik, ik ga nu even niet over zin en onzin discussiëren. Nee, nee, ik probeer ik... helder te krijgen van. zou het in een setting waarin eerder uh, breder gediscussieerd zou zijn. van is dit nu een zinnig voorstel en wat zijn de consequenties van A of B? Hmm. Dat het draagvlak daardoor versterkt zou zijn en we dit soort. Want dit vind ik onzin. Wel. Nou, ik mag, het, ik, ik mag liever een ander besluit Wat hebben. Vind ik ik vind dat als dit besluit genomen is... Ja. moet je het uitvoeren. Ja. Zo snel mogelijk. Binnen de kaders die je daarvoor hebt vastgesteld. Uh, en, en niet zeggen... Ja, laten we nog eens een keer een studie doen. Laten we nog eens een keer een omtrekkende ja. beweging maken. En dan zeggen 50 of 100.000 euro verder. Ach, laten we het toch maar laten zoals het was. Everybody happy. Nee. Ja, dus, het gaat mij dus even om het traject uh, daar naartoe... Uh, we hebben ooit voor dit programma, want toen is er een inspraakronde geweest... in de zin een commissie waar ook bewoners uit het centrum zaten... die hebben we uitgenodigd om hier te komen. Van, hoe is dat nou gegaan, vertegenwoordigen jullie die mensen? De een na de ander weigerden om te komen. En dat is in het besluitvormingstraject, voor zover ik het kan nagaan... Uh, de invloed van bewoners uh, hier in de buurt uh, geweest. En dan blijf je natuurlijk dat mensen roepen van... Onzin, geldverkwisterij, slecht plan. Nou, de betrokken bewoners aan de Tilburgse weg, die zijn wel allemaal uitgenodigd, toch? Ja. Die zijn maar, wel bij besluitvorming uitgenodigd. Ja, maar wat ik tot schade en schande geleerd heb, is dat het niet alleen over de Tilburgse weg gaat. Het gaat over de Groene Weg, het gaat over de Oude Kerkstraat, het gaat over hier, uh, het Jan van en zo'n zijn, en zijn omgeving. Dat is een veel breder verhaal hmm. dan zoals het oorspronkelijk gepresenteerd werd. Volgens mij zijn de betrokken bewoners van de Ayrijnse en ook op de... Ja, ik kan je verzekeren ja. dat dat niet gebeurt? Ik heb toch bij uh, verschillende overleggen gezeten waar we daar wel vertegenwoordigers van bij waren. Ja, zelf benoemde vertegenwoordigers. Nee. Ja. Oude nee. Kerkstraat als voorbeeld, want dat weet ik toevallig heel zeker. Ja. Is geen enkel uh, boodschap aan de bewoners gedaan. Zijn we maar even kwijt, hebben we straks dat puntje van ja. hoe ga je daar als gemeentelijk apparaat nu om. Mm -hmm. <laughs> uh, Groeneweg weet ik zeker, niemand uitgenodigd. In de zin van de expliciete sfeer van het mm. gaat over jullie. Het ja. dus andere is dat je zegt van... hé, hey, we zijn met de weg bezig. Heeft nog iemand de mening te berden te brengen? Zo bedoel ik het niet. Het is dus de consequenties die het heeft voor. Ja, dat, ja. En dan denk ik... Uh, kijk, de partij van Mark van Oosterwijk... was twintig jaar geleden al voor uh, het afsluiten daarvan. Ja. Ja, je moet af en toe ook iets kunnen begraven... Nou, er waren ook heel veel voorstanders voor het afbreken van het ABN Amrogebouw. Ja. Maar niemand realiseert zich wat het kost. Ja, er is dan, veel gespaard. Maar helaas, dat geld is weer verdwenen. Nou, volgens mij, ik weet niet hoeveel appartementen erin zitten. Maar dan moet het wel een flinke spaar zijn. Maar dan heb, kun je alleen het gebouw kopen. Dan, ben, ja. dan heb je nog niks verder. Nee. Dan, moet nog, dan moet het nog plat en dan moet het nog ontwikkeld worden. En dan heb je een groot plein. En dan denk ik bij mezelf van, moet je als scholen nou heel groot zullen zijn in pleinen? Nee, op dat punt ben ik het wel met jou eens... maar daar gaat het even niet om. Als heel veel mensen dat vinden... Mm -hmm. en je hebt daar een politieke meerderheid voor... dan ga je dat uitvoeren. Dan ga je dus dat gebouw opkopen... en dan sloop je dat. En dan zeg je, nou dan zijn we zes of zeven miljoen verder. En nu hebben we een goed uitzicht op de kerk. Yeah. Nou ja, dat was een commissie... Voor, uh, voor overheerbewoners... en die hebben er uitgebreid over gediscussieerd. En tien jaar verder... Uh, is op een achternamiddag uh, besloten in stukken van de gemeenteraad dat het daarvoor gereserveerd geld toch wel beter besteed kan worden. Mm -hmm. Waarop die bewoners die zich toen druk gemaakt hebben enigszins teleurgesteld zijn. Of heel erg teleurgesteld. Mm -hmm. hè? Want die hebben we hier ook langs uh, gehad. Uh, dat, uh, zo komen we er met elkaar niet uit hoe een dorp eruit gaat, uh, gaat zien. Het centrum van het dorp. Uh, we mm -hmm. hebben het natuurlijk niet over de, de buitenkant van de Helle of een stukje van Grote Akkers. We hebben het plekje hier maar toch zo ongeveer iedereen wel een keertje komt. Maar goed, die hebben er ook mee te maken natuurlijk. hè? Want als ze vanuit de Helle Tilbersweg op en ze gaan boodschappen nee, doen... Nee, ze moeten, wij, nee, maar ze moeten via de groene weg terug in de Abkogseweg... Ja, ja. zijn ze ook niet happy, hè? Nee, maar daarom vind ik het logischer... dat je met z'n allen over het centrum ja, maar praat... Je, dat je met z'n allen over een stukje van de Helle praat. Dan zou je alle, alle inwoners van Goorlaag moeten nodigen. Ja, dat lijkt me ook heel verstandig. Bij dit. En dat gebeurt dat dan ergens anders ook in Nederland op die manier? Ja, natuurlijk. Dat alle inwoners betrokken worden daarmee? Nee, daar, weet je wat we daarvoor uitgevonden hebben? Ja dat, ja, dat bedoel ja, ik. Ja. ja. ja. Maar dan dus mag je toch je wel dan. mijn mening zeggen. Dan mag nou, je toch ja. wel zeggen, van, als dat daar gaat gebeuren... dan ga ik er niet zitten. Sterker nog, ik respecteer jouw mening. Oké, okay, nou als dank dat je over... ja. Nee, want ik vind dat je gelijk hebt. Op dit punt, mijn punt was namelijk... op een gegeven moment heb je de meningen gewisseld... er is een besluit genomen en dan ga je verder. Ja. Ik denk dat die meningen niet voldoende gewisseld zijn blijft een vlekje op zo'n zo besluit. Maar moet je nu niet zeggen van... Och, dat gaan we nog eens overdoen. Mm. Dat, bedoel, ik heb geen zin in een circus. Maar is het niet voortgekomen met het feit... dat eh, de, wij spreken, bij de prinsessenbuurt... onsluiten niet mogelijk was van het centrum? En dat men daarom heeft gedacht... van de enige optie die we hebben is weg. Dat het, dat het aan, de, aan de basis ligt... van de, de keuze daarop, zeg maar. Hè? Dat zou best kunnen. Hè? Want het kan, dus kan een aanname zijn. Hè, van, uh... Ja, dat is geprobeerd. Hè, die prinsessenbuurt. Ja. Ja. En ook terecht dat het niet gelukt is, denk ja. ik. Want er was allemaal ja. een verslechtering voor iedereen, denk ik. Nee, maar dat is dus als je schaarse ruimte in een centrum hebt... Ja. moet je daarmee woekeren. En tot ja. hoever strikt jouw geduld? Mijn geduld? Ja. Ik zal het moeten wachten tot na de verkiezingen. Je wacht gewoon tot na de verkiezingen. Ja. Nou. Het enige voordeel is, ik hoef nu niet, niet te investeren. <laughs> ja, ja, al het nadeel we hebben we weer een voordeel. GELACH dus, <laughs> Maar het zou Zo, voor Goorland wel heel erg jammer zijn, denk ik. Want ik denk dat we elkaar heel erg graag nodig hebben. Ja. En ik denk je echt een aantrekkelijk centrum. En daar zit er echt wel in, een aantrekkelijk centrum. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat een dorp als Goorlen... heel veel aantrekkingskracht op Tilburg uh, kan genereren. Zullen we dan nu de verkiezingscampagnes begonnen zijn... een liedje draaien? Maar. Ik dacht dat in de trein uh, om het Goorlen centrum te kunnen bereiken... wel aardiger zou zijn uh, gezien het onderwerp van Jentel en de Boer. Alle meneertjes en mevrouwtjes willen zitten in de trein, ze willen zitten in de trein. zitten zitten in de trein Als ze nou jong of oud zijn. Ze willen zitten in de trein, zit, zitten in de trein. Waar? In de trein. En als je kans wilt maken om te zitten in de trein, dan moet je mee, meelopen tot die stilstaat. Zorg zorg dat je lekker meegaat. Wil je verzekerd van een plek zijn om te zitten in de trein? En als de deurtjes opengaan en mensen uit willen stappen, mogen wij eerst uitstappen? Dan wacht je heel even omdat iedereen dat doet. Dan komt de eerste voet, als jij het niet doet, doet een ander het wel. En dan nu het wurmen. Wur, wurm je ertussen, wrrrm je ertussen. Denk niet aan de anderen, maar aan dat zachte kussen van de stoelen. Dat wil je voelen. Je zit lust stillen, zit zitten op je billen, het is ieder voor zich. Dus en mevrouwtjes willen vooraan in de rij Ze willen vooraan in de rij Vo vooraan in de rij Al is er geen haast bij Ze willen vooraan in de rij Vooraan in de rij Waar? In de rij Als iemand aan je vraagt Zou ik voor mogen dringen? Ik heb weinig dingen Mag ik voor? Nee! Nee mevrouw U voelt zich te vrij U moet achterin de achter in de rij Heel ver achter mij En dan nu? Wat te doen als het buffet wordt geopend? Auw! <racht> haasje naar voren, haasje naar voren. Pizza's, vissen, toetjes maken modder, vette toren. Je moet meer, meer pakken dan je op kan. Het is je eigen leven, man. Maak er wat van. Dan nu een standstoel bemachtigen als overal al een handdoek ligt. Tieft ze in zee, tief die handdoeken in zee. Als er mensen op liggen, tief die ook mee in de zee. Dit is mijn plek. Ik had hier al mijn handdoek <tieft> neergelegd. <in> ah. Nee, ja. Want we zijn nog even aan het changeren. We krijgen John Doormalen met zijn column in onze rubriek De Verandering. Nou John, je mag losbranden. branden. Wat moet anders? En het, ik heb van tevoren niet geweten wat Paul zei, maar in deze kolom komt dat aan de orde. En eigenlijk is het een zeer grote ondersteuning voor jouw standpunt. Niet inhoudelijk over de keuze, maar daar kom ik nog op. De vraag is wat ik zou willen veranderen in golen en Riel als ik het voor het zeggen had. Die vraag impliceert dat er iets moet veranderen. Dat er dus iets fout is in dit dorp. Afgezien van de bagatellen des levens zoals hondenpoep, losliggende stoeptegels... ...domme bureaucratische regels en nog wat van die kleinigheden... ...vind ik het bovenmatig aangenaam wonen en toeven in ons dorp... Het is geen utopie hier, maar het is de vraag of een gerealiseerde utopie eigenlijk wel wenselijk is. Nee, Driewerf, nee. Het is hier in het dorp goed en buitengewoon goed. Met ook ruimte voor onvervulde wensen, want die horen bij het leven zoals de lei bij gol. Daarom zou ik willen pleiten voor reflectie en rust... Sta meer stil bij hoe goed we het hier met, met elkaar hebben... voor elkaar hebben en voor elkaar hebben. De vruchten plukkend van eeuwen vooruitgang en voorspoed. Ik pleit dus tegen de steeds luider klinkende roep om verandering. Iedereen moet aan de education permanent... stilstaand is achteruitgang. Verandermanagement is een heuse studierichting enzovoort. Alles moet altijd anders. Iedereen mag dit soort illusies hebben, maar eenzijdige en maniakale gerichtheid op verandering kan ook levensgevaarlijk zijn. Het is een broeienest voor gevoelens van ongeluk, falen, stress en sociale disqualificaties. Want de onderliggende boodschap is, wie niet verandert is een sukkel, een nietsnut of anderszins van nul en geen waarde. Dit exploiteren van onvrede, onvolmaaktheid en illusies dat alles altijd beter kan of moet, noem ik gevaarlijk. Tel nou eerst eens je zegeningen. Wie tegenwerpt dat ik tegen elke verandering ben, heeft er niets van begrepen. Natuurlijk veranderen we allemaal en zijn we onderhevig aan allerlei veranderingen. Sterker nog, op mondiaal niveau moet rap iets veranderen. Want anders gaat de aarde in eiltempo naar de verdoemenis. Maar waar ik me tegen verzet is de eenzijdige nadruk op het continue veranderen als zodanig. En daar half op het eindeloze gezeur. Om niks. Eerdaags gaan politieke partijen zich weer warm lopen om ons te verleiden onze stemmen juist aan hun club te geven. En dat doet men vaak door het bestaande beleid te bekritiseren. Want het roer moet om, het moet allemaal weer anders. En dat is, profiteren, dat is het profileren van de terreur van het afzeiken. En in dat kader kun je het ook hebben over de discussie... over de één dan wel twee richtingsverkeer van het stukje Tilburgse weg. Als de ene club aan zet is, dan moet het niet. Een andere kleur weer wel. En men bestrijdt elkaar bij voortduring. Vorige week werd ik na het opschrijven van deze gedachte... hierin bevestigd door het nieuwste rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau... De Sociale Staat van Nederland 2017. Het gaat op de meeste levensterreinen ontzaggelijk goed... Met de meeste Nederlanders. Dit rapport moet iedereen dus lezen. En houd vervolgens op alsjeblieft met onnodige gezeur. In dit kader past ook een lichte vermaning richting de redactie van kringen. Hoera. Onder het motto de veranderingen worden onschuldige goorlenaren, zoals ik, verleid om zonder enige diagnose te roepen wat hier op de vierkante nanometer anders zou moeten. Een ruimere blik lijkt me relevanter. Naar binnengerichtheid leidt onvermijdelijk tot de mestgeur van mopperig samenhokken. En dus de vensters uh -huh. graag wat verder open dan het navelstaren op wat zich nu toch weer afspeelt in Goolse kringen. <lacht> nou, ja, gaan we weg. Goal moet Gool blijven. Ja. Ja. Ja. <grijpselen> Waarom dit een ondersteuning is voor Paul... is mij nog niet heel duidelijk. Ik <grijpselen> ik niet nou, dat snap je niet. Nee. nee. nee. nee. nee. nee. Hij is? komt er. Dat je bij voortduring uh, uh, iets anders hebt... en dat er weer een politieke stroming komt... van we gaan die kant op. En dat er dan weer... Ja, om je maar te profileren tegen de andere partijen... ben je dus voor iets waar zij tegen zijn... of tegen iets waar zij voor zijn. En dat continue <grijpselen> nee. veranderen... Nee, maar Het pro probleem ja, daarbij ja. is altijd wanneer zeg je het is genoeg geweest en de ene politieke partij zegt als ik nu klaar ben met deze regeerperiode dan is het genoeg geweest dan hoeft er niet meer veranderd en de andere politieke partij dan in de minderheid zegt nog één cyclus wachten dan veranderen wij het allemaal goed. Ja. En dan hoeft het niet meer. En mijn pleidooi, Gerard, is dus heel simpel tegen aan al die politieke partijen. Hou eens op met dat gezeur en kijk eens waar je het gewoon over eens bent, over de hoofdlijnen. En dan ben ik het met Paul eens. Je beslist nu. We, we doen het twee richting, één richting, geen richting, kan mij het schelen. Maar hou daarna op met dat gezeur. Dat is mijn pleidooi. Dat is jouw bijdrage. Jou nou, dus ophouden en met ons, gezeur in het zou toch echt wel een verandering zijn, hè? Mag ik dan een... nee, ja, tegelijkertijd is het, is het ook een utopie. Ja, ja, Mag ik er dan ja. een tijdspanne ingooien? Het lied Uren, dagen, maanden, jaren. Waarbij we dan kunnen kiezen aan het einde wanneer de verandering kan ophouden na uren, maanden, dagen, jaren. Op tijst, tekst van niemand minder dan Rijnvis feit, maar gezongen door Harry Volker. Die Rijnvis feit nooit zal hebben meegemaakt. Vrees ik ook. En er is ook geen straat in geworden maar genoemd. dagen, maanden, jaren Vliegen als een schaduw heen Ach, wij vinden waar wij staren Niets bestendigs Beneden. op de weg die wij betreden staat geen voetstap die beklijft al het heden wordt verleden schoot ons toegerekend blijft. Ja, ja. Wij zijn nou toe aan een gesprek met uh, moet ik nog steeds zeggen de nieuwe gemeentesecretaris of is dat nieuwe er al, al af? Nou ja... Ik... <laughs> Vandaag precies, ben ik vier weken ben ik aan het werk. In. Oh, dat is in, toch nog nieuw. Dat is nog he? wel een beetje nieuw. Ja, ja, Zullen we zeggen, nieuw. nieuwjaarsreceptie, Want dan zal het nog wel gezegd worden en dan is het klaar? Dan is het klaar. Ja. Ja. Of dat dan de honderd dagen al voorbij zijn, denk ik het niet. Maar ik denk nee. dat ik wel een beetje geland ben dan. Nee, maar in Goorland gaat alles sneller. De twee keer zo snel. Ja. <laughs> maar uh, Misschien toch gewoon, want we hebben gezegd kennismaking. We hebben ook een paar thema's waar we het graag over zouden willen hebben. Maar nog iets van een beeld schetsen van hoe je hier gekomen bent? Uh, jouw ambitie, jouw eerdere ervaring uh, om naar deze functie te, uit te kijken? Nou, ik uh, heb hiervoor gewerkt in de gemeente Oosterwijk, buurgemeente. En we werken natuurlijk met uh, de gemeente Goorle, Hilvarenbeek en Oosterwijk intensief uh, samen. Dus ik heb al, al veel kennis kunnen maken met, met hoe de gemeente Goorle werkt. Hoe, de medewerkers, die ken ik al een beetje. En uh, ja, op een gegeven moment, uh, Michel ging weg en toen kwam de vacature, die werd opengesteld. En dat smaakte naar meer. Dus uh, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ik heb gesolliciteerd. En uh, uit de hoeveelheid sollicitanten ben ik uiteindelijk uh, ja, uitverkoren, laat ik ja. maar even zo zeggen. Ik voel me zeer vereerd ja. dat, ik, uh, dat ik het mag doen. Erg leuk. Dat is interessant, vanuit die kleine samenwerking met Heelvaren uh, en Goorle vanuit Oosterwijk... Ken je dus al een heel aantal mensen? Zijn er toch veel, veel ambtenaren betrokken bij, bij, bij die samenwerking... of is er maar een, een handjevol zo? Nee, het zijn er natuurlijk steeds meer... want we hebben natuurlijk op managementniveau altijd met elkaar overleg gehad. Je probeert dan op, op de diverse werkterrein elkaar op te zoeken. Van god, ik zit hiermee, ik zit daarmee. Heb jij nog iemand? Kunnen we dat samen gaan doen? En, en zo krijg je eigenlijk een beetje een organisch proces... waarin mensen van de diverse gemeenten met elkaar samenwerken... Om uiteindelijk een, een mooi resultaat neer te zetten. Zodat de inwoners van de diverse gemeenten beter worden geholpen of worden bediend. Mm -hmm. En uh, we zien langzaam ook dat er op steeds meer terreinen dat, dat de, de, de samenwerking wordt geïntensiveerd. Zo hebben we een aantal jaren geleden al uh, op enig moment bleek dat uh, de salarisadministrateur van Gohlen die ging met pensioen. Nou, toen werd de vraag gesteld van go, uh, kunnen jullie ons helpen? Uh, en inmiddels is het zover dat uh, bij de gemeente Oosterwijk... wordt op dit moment de salarisadministratie voor de drie gemeenten uitgevoerd. En zodat wel elke gemeente heeft nog zijn eigen aansluiting. En elke medewerker zit er ook op staan... De, gemeente, de medewerker van de gemeente Goorlig, gemeente, gemeente Oosterwijk... Gemeente en, en iedereen krijgt netjes een salaris. Maar je kunt het met elkaar doen. En dat betekent door die samenwerking... Dat je daarmee ook elkaar kunt helpen. Van god, ik zit hiermee, ik zit daarmee. Hoe kunnen we het beter doen? Wat kunnen we van elkaar leren? Zodat je kwaliteit ook omhoog kan gaan. Maar ook je kwetsbaarheid wordt verminderd. Want we zijn vergelijkbare kleine gemeenten. En dat betekent dat je heel veel, vaak eenpitters op een functie hebt zitten. En het ja, uitzonderlijk belangrijk is dat je het ook met elkaar doet. En dat is dan wel de verandering. Maar wel een verandering die zich ten goede keert. Want we dwingen het niet af. Maar we stimuleren het van harte. Ja, het is efficiënter, het is goedkoper. Is dat, zijn dat, dat zijn toch motieven, of niet? Ja, goedkoper zou natuurlijk een motief kunnen zijn. Maar op het moment dat je gaat samenwerken, moet je natuurlijk inleren. Dus dat betekent dat dat niet het eerste motief is wat dan naar voren komt. En dan is wat mij betreft het motief ook vooral het, het vergroten van, van kansen. Het vermeerderen van, uh, van kwaliteit. En ook uh, het verminderen van kwetsbaarheid. Ah, ja. En als dat op termijn leidt dat je dan daardoor minder mensen nodig hebt, is dat meegenomen. Maar dat ligt niet uh, ten grondslag aan, aan de samenwerking. Het Eerste beeld dat ik van je zag was een foto dat de ambtseed werd afgelegd. Ja. Uh, ik had me dat niet gerealiseerd. Ik ben twee maanden geleden in Amsterdam geweest. Waar we ook toevallig met een groep de gemeentesecretaris en ambtenaren gesproken hebben die datzelfde deden. Toen vroeg ik me af, hoe, hoe kwam dat eigenlijk over hier? Maar ook wat is de betekenis van een ambtseed voor een ambtenaar? Nou, de betekenis van een ambtseed voor een ambtenaar... is, is dat, je, uh, uh, dat je niet gechanteerd bent, niet omgekocht bent... om het, de functie te verkrijgen. Maar ook dat je je netjes zult gedragen... zoals een goed ambtenaar betaamt, zoals dat dan zo mooi heet. En dat je ook niks zult doen... en dat je geen giften of beloften zult gaan aanvaarden in je ambt... En, en, en dat beloof je dus, of je legt de ambtsit af, net eh, wat je zelf graag wil. En dan heb je het dus ook over integer gedrag. Hoe gedraag je je als ambtenaar? Een toevallige wijze, ik, ik weet niet, of jullie zullen ongetwijfeld op de hoogte zijn dat de ambtenarenstatus in 2020 wordt afgeschaft. Wil niet zeggen dat we dan geen medewerkers meer hebben, maar de rechtspositie verandert daarin. En dat betekent ook dat integriteit is eigenlijk de basis waarop dan de medewerkers werken bij een organisatie als de gemeente Goorlen. En dat je ervan uit moet kunnen gaan dat de medewerkers die daar werken... Uh, dat er niet zoals vroeger wel eens gebruikelijk was... dat er een konijn ergens aan je voordeur hing rondom de kerst... en dat je daarna verzekerd was dat alles wel goed zou verlopen de rest van het jaar. Maar dat je dat dus op een, op een hele goede manier gaat doen met elkaar. En als je daaraan mocht twijfelen dat je dat dan ook met elkaar deelt... En dat je dat ook met elkaar bespreekt. Ja, die Amst is een kwestie van uh, dat integriteitsbeleid. Ja. Maar is het iets nieuws? Wil van der Kruis heeft er iets over geschreven in Belang over maar, die Amst eet. Maar, ja. maar is, het, is het nieuw dan? Of, of bestaat het al heel lang? Het bestaat al heel erg lang. Heel erg lang. Ja, ja maar dat kwam mede uh, doordat wij in Amsterdam, daar hebben ze nu een boekje met tien geboden. Dus die zijn veel meer in detail uitgewerkt. Uh, met voorbeelden erbij... wat je van een ambtenaar mag verwachten... en omgekeerd wat een ambtenaar mag verwachten. Ja. En dat was een van de discussiepunten daar... Uh, met een directeur van... een van de gemeentelijke diensten... Uh, die benadrukt hoe belangrijk het is... dat ambtenaren zich veilig voelen. En dan bedoelde ze niet... de veiligheid ten opzichte van geweld van buitenaf komend. maar veilig in de zin als je tegenspraak... biedt ja. tegen een wethouder of een diensthoofd... dat je dan beschermd wordt... Ja. Uh, als ambtenaar... omdat je een eigen mening hebt... in plaats van... Dan heb je haar weer. Ja. Altijd een eigen mening, laat ze nou eens doen wat we vinden dat moet gebeuren. Ja. Maak die weg nou eens een keertje klaar. Ja, dat... ja, of, of, of stel dat diezelfde wethouder zegt: van dit ga jij even voor mij regelen, je gaat opschrijven wat ik wil. Ja, dat dat dus niet ja. aan de orde is. Want die wethouder bepaalt niet, het college bepaalt. En neemt dan samen een besluit en legt dat al dan niet, ligt aan welke bevoegdheid, voor aan de gemeenteraad. En het is dus niet zo dat die individuele ambtenaar maar even denkt: van nou ja, Pietje vroeg dat aan mij, dus dat ga ik maar fijn doen. Mm -hmm. maar, maar hoe kun je dat zeker stellen? Dat die ambtenaar zich toch niet in die positie gedrongen voelt? Dat is natuurlijk niet heel nadrukkelijk en heel opvallend. Maar die insluipende dingen. van ja, De wethouder heeft dat gevraagd. Uh, blijkbaar is dat... In de hoop dat die ambtenaar dat ook bespreekbaar maakt. Ja. Ik heb in mijn vorige organisatie... ook wel eens medewerkers aan mijn bureau gehad. Ja, Er wordt mij nu dit of dat gevraagd. Ze Dat gaan wij niet doen. Zeg, want als er een wens ligt dan gaat die wens, die komt via het college... die komt dan via de gemeentesecretaris... bij het desbetreffende afdelingshoofd... en die kijkt of daar die medewerker... of die dat kan doen, ja of nee. Een wethouder loopt niet rechtstreeks naar een ambtenaar toe? De wethouder kan, kan natuurlijk wel. prima even overleggen... Ja? maar niet geen opdracht uitvaardigen. Ah, dat is iets, dat is iets mm -hmm. anders. Kijk, De wethouder is portefeuillehouder... Van een, van een aantal onderwerpen. Dus die zal ook moeten overleggen... met, met zijn vakambtenaar om te kijken... van uh, dit speelt of dat speelt, hoe gaan we dat doen? Maar op het moment dat er een besluit wordt genomen, dan ligt dat weer terug in het college. Hmm. Is dat ook alle wethouders voldoende duidelijk? Dat wordt alle wethouders voldoende duidelijk gemaakt. En, en zeker als ik kijk naar, naar de verkiezingen die er nu aankomen, waarbij eh, ook wethouders opnieuw benoemd gaan worden. Dan zal dat zeker een onderwerp van gesprek zijn. Als we ook kijken wat er allemaal in, in Brabant onder andere gebeurt op het gebied van ondermijning en hoe de onderwereld en de bovenwereld met elkaar wordt verweven... is dat wel degelijk een issue waarover gesproken moet worden. Want je kunt het risico niet lopen. Ja, we willen natuurlijk geen Brunsemse affaire. Laat ik het zomaar even stellen. Dus dat betekent ook dat politieke partijen zich er bewust van moeten zijn... dat de wethouderskandidaat, dat die zuiver is. En, en, en dat je daarmee op een goede manier ook... in dit geval de gemeente geworden kunt dienen. Ja, die Brunsemse affaire... Is, is een grensgemeente daar extra kwetsbaar in? Zoals gore een grensgemeente is? Zou kunnen, maar ja, dat, dat, ja ik zie er op dit moment de aanleiding zeker niet toe. Want we hebben natuurlijk in Nederland heel veel grensgemeenten. Zowel met Duitsland aan, aan de ja. oostkant als met, met, met België aan de zuidkant. Ja, ik, ik geloof niet dat dat per definitie een, een, een groter afbreukrisico is. Want dat kan natuurlijk ook in Amsterdam kan dat ook gebeuren. We ja, hebben we dat ook nog. <laughs> dat ja. De grens is kwetsbaarder. Dat is de, de stelling van uh, Tommy Wieringa. Het, het is, uh, daar, daar is geen politie meer. Daar, daar wordt niet meer uh, toegezien en gehandhaafd. Het, het, het is. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk de zichtbaarheid van de politie in Goorhe. Houdt niet over, zal ik maar zeggen. Ja, ik ga niet over de inzet nee, van nee, de politie nee, nee, natuurlijk. Nee, nee. <laughs> nee, we hebben het even over. Kwetsbaarheid is nu gewoon, ja. of niet gewoon. Dat is een integriteitsonderzoek naar, naar kandidaten. Ik neem aan dat dat plaatsvindt. Hoort dat aan de partijen die voordragen overgelaten in de dagelijkse praktijk? Dat, dat hoort aan de partijen die, die een kandidaat voordragen. Dat, er, dat de voorzitter van de partij daar wel met de beoogd kandidaat over spreekt. Nee, dat dat lijkt mij logisch. Dat is toch een van de kernen van nu de Brunsumse affaire: uh, dat er een apart integriteitsonderzoek is gedaan door een kandidaat die door de meerderheid van de gemeenteraad is gekozen... Ja. en dan toch apart daarvan gezegd wordt... nee, een niet-integere man. Ja, dat is redelijk ja. bijzonder. Maar dan zal de raad daar ook over ja. moeten gaan om dat terug te halen. Ja. Maar gelukkig zitten we niet in de raad. Nee, Nee, dus we nee, nee. Dat is wel nee. weer het voordeel daarvan. We mochten van John ook niet zo somber zijn... het ging allemaal <laughs> goed en nee. We hebben de beste kandidaten die Goren zich kan voorstellen, dus... Nou ah ja, goed, als, als ik gewoon kijk. Ik, heb, ik, ik loop nu vier weken rond en ben natuurlijk intensief aan het kennismaken in de ambtelijke organisatie. Uh, en als ik ook zie, als ik af en toe, uh, bu af en toe buiten een rondje mag lopen. dan uh, ja, met hoeveel uh, sociale cohesie hier, de Goordische bevolking. Uh, uh, de betrokkenheid die er is, dan vind ik dat een hele warme gedachte. En als ik aan de andere kant ook zie, ook, ook binnen het, het ambtelijk apparaat, met hoeveel enthousiasme medewerkers hun werk doen, hoeveel, hoe dienstbaar ze zijn... Hoeveel, hoe groot verantwoordelijkheidsgevoel ze ook hebben... hoe graag ze het ook goed willen doen voor de Goornense bevolking... Ja, ja, dat vind ik altijd wel, wel iets waar, waar ik wel diep respect voor heb. Met, met zoveel inzet en eigenlijk liefde voor het vak... maar ook liefde voor de organisatie. Dus dat, dat, dat geeft mij ja, dat heel veel vertrouwen naar de toekomst toe. Ja, ja. Maar ja, toch doet zich af en toe het pijnlijke moment voor... zeker vanaf 2020 dat een ambtenaar toch niet helemaal op zijn of haar goede plek uh, zit. Kan ook uh, nu zo zijn. Nu is toch hè? de discussie steeds van... ja, dat is eigenlijk nauwelijks te doen. Ja, dat uh, met het huidige nou ja, ambtenaarreglement... Zo'n sterk rechtspositie, een ambtenaar kan niet worden opslagd. Ja, volgens mij valt dat reuze mee. Volgens dat, mij ook, want ja, ja, dat, dat? ook in mijn vorige ja. organisatie... wel afscheid genomen van mensen, hoor. Ja. Ik, ik vind, je maar kun... dat is toch wel het beeld, hè? Dat is misschien het beeld, maar het is niet de realiteit. Ja. Oh. Of voor mij in ieder geval niet. Kijk, op het moment dat iemand niet goed in zijn vel zit... en niet goed functioneert... of je nou bij de gemeente Goorle werkt... of je werkt bij de Rabobank of bij de HEMA... dan moet je het daar wel met elkaar over hebben. En het is natuurlijk niet zo als je één keer iets verkeerd doet... dat je dan gelijk uh, uh, wordt ja. uitgezwaaid. Maar je moet het er wel met elkaar over hebben. Dus dan heb je een verbeterproces. Daar, daar doe je met elkaar je best voor. En als blijkt dat dat niet lukt... Ja, dan zul je op enig moment toch echt afscheid van elkaar moeten nemen... En dat is niet binnen een week, dat is niet binnen een maand. Daar moet je het dossier ook voor opbouwen. Maar dat betekent ook dat je met elkaar in gesprek bent daarover. En op het moment dat je dat doet... dan kun je ook op een hele goede manier kun je aangeven... van joh, we zien dat het niet goed gaat. En als iemand eerlijk is en realistisch is... en een goed zelfbeeld heeft... zal hij dat voor zichzelf ook erkennen. En dan gaan we je helpen om wat anders te vinden... wat ja. wel bij je past. Want dat vind ik ook, als je werkgever bent, je wil ook goed werkgever zijn dus dat betekent dat je goed voor je mensen zorgt zowel voor de mensen die niet functioneren maar ook voor de mensen die wel functioneren, want op het moment dat je iemand laat zitten, die niet functioneert daar pest je niet alleen die medewerker mee die niet functioneert maar ook zijn directe omgeving ja, ja. Ja, ja. en dat betekent dat, ja, dat, dat mensen zich daar ook niet zo lang bij voelen hm. dus ik, ik ben wel voor helderheid, daar hou ik wel van Nee, ik kreeg een beeld binnen, uh, al luisterend, over 40 jaar geleden. Heb ik een keer gelezen in een uh, verslag van de gemeenteraad. Daar zat de burgemeester. Naast hem zaten twee wethouders. En daarnaast die stille. Dat was de, de gemeentesecretaris. gemeentesecretaris. Die zat te schrijven en die reikte de burgemeester stukken aan. En die moest de mond houden. Okay. Hij is ook later burgemeester geworden. Dus, is goed dat. Rots in neem. Uh, maar... Dat beeld van een gemeentesecretaris is er, maar niet naar buiten geprofileerd. Mm het -hmm. uh, geeft een zekere mystiek aan de functie voor buitenstaanders. Uh, mm -hmm. Wat moet ik eigenlijk in de dagelijkse praktijk voorstellen van een gemeentesecretaris? Is het een baas naar het ambtelijk apparaat of een uitvoerder voor het gemeentebestuur? Uh, het is in ieder geval een baas naar het ambtelijk apparaat. Hè? Algemeen ja. directeur, dat zegt het wel. En daarnaast adviseur van het college. Dus dat betekent, <coughs> op dinsdag morgen vroeg... dan eh, hebben wij weer collegevergadering... een college van burgemeester en wethouders. Daar zit ik uiteraard bij om het college te adviseren... over de stukken die aangeleverd zijn als daar vragen over zijn. En dan worden besluiten genomen en daar wordt dan uitvoering aan gegeven. En vervolgens eh, stuur ik daar de ambtelijke organisatie op aan. Het managementteam, daar hebben we het met elkaar over... welke besluiten zijn genomen, hoe gaan we dat inpassen... hoe gaan we de uitvoering aangeven... En dat is natuurlijk magistraal leuk, dat op dat snijvlak ja. tussen, tussen politiek... waar ik uiteindelijk niet over ga, ik, ga, ik neem geen besluit... en het, de uitvoering richting het, het ambtelijk apparaat... hoe dat dan daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Mm -hmm. En hoe we dat met elkaar gaan puzzelen, hoe gaan we het doen? Want natuurlijk is het zo dat met de nieuwe verkiezingen... zijn weer nieuwe ambities en nieuwe idealen staan dan weer op... of staan dan weer in een nieuw bestuursakkoord... Maar aan de andere kant, we hebben ook, laten we dat vooral niet vergeten... heel veel dagdagelijks werk, uitvoering van wet en regelgeving... die simpelweg ook gewoon moet. Mm. Uh, simpelweg, het klinkt heel simpel, maar het verstrekken van een paspoort... daar moet je ook al heel veel voorwaarden moet je gaan voldoen. Dus dat betekent dat je orde moet zijn. Dat betekent dat je mensen opgeleid moet zijn... om met systemen om te kunnen gaan. En, en zo zijn er zoveel klusjes. Ik ken geen enkele organisatie, waar er zoveel producten en diensten in omloop zijn als bij een gemeente. En dat maakt het toch tegelijkertijd zo boeiend. En dat zie ik ook in mijn rondgang... door het ambtelijk apparaat... waar ik kennis maak met al de medewerkers... en die vertellen wat ze doen... en hoe veelzijdig en hoe divers dat is. En waarbij ik op haar aangegeven... ik wil graag mee naar projecten om te kijken... wat gebeurt er allemaal in Groningen. Oh. We hebben onder andere de proeftuin... Hein? uniek in Nederland op dit moment... om te kijken van hoe gaan wij om... met samenwerkingspartners om de proeftuin om dat te relateren aan die omgevingswet die er aan gaat komen. Hoe doen we dat nou? En als iedereen dan op zijn eigen standpunt blijft staan... welke samenwerkingspartij dan ook, dan kom je niet verder. Maar als je vooral met elkaar kijkt, wat willen we bereiken? En wat hebben we daar dan van elkaar voor nodig? En hoe kunnen we het dan mogelijk maken? Ja, dat vind ik een, een fantastische uitdaging. Kom je bij je rondgang zo ook... Uh... Want de is nou zit nou daar aan die tafel waar vroeger de, de gemeentesecretaris zat. Kom je die ook tegen? Ja. Heb je te maken met de raadsgriffier? Ja. Want hebben we hebben natuurlijk een soort driehoek. Hè. De, de, de grifier, die griffier die is de vertegenwoordiger natuurlijk van de, van de raad. De griffier-burgemeester en de gemeentesecretaris. Van welke wensen en, en belangen zijn er vanuit de gemeenteraad? Uh, kunnen die vertaald worden? Hoe doen we dat dan met elkaar? Hoe gaan we dan om met vergaderschema's? Dus al dat soort dingen. En dat maakt het dus ook zo leuk. om ja, Op al die vlakken om eigenlijk op ja, meerdere borden te schaken. Mm -hmm. ja. Ja. Vaak wordt een ambtelijke of bureaucratische organisatie. Bureaucratisch bedoel ik in de positieve zin. Hoor, van dingen moeten geregeld zijn. Wordt ook gecharacteriseerd als iets van eilanden. Zelfstandige entiteiten die hun eigen werk doen. In die proefstuin omschrijf je het tegendeel van mm -hmm. integreren. Uh, is dat... Een wensdroom of lukt dat ook in de praktijk? Nou voor de proeftuin zeker. Want ja, daar zijn natuurlijk niet alleen uh, ambtelijk gezien partijen bij elkaar betrokken. Maar ook partijen als Rijkswaterstaat of, of uh, ja, Brabant Water. Dus er zijn allerlei partijen die in dat natuurgebied een, een functie hebben. Die daar ook regels en spelregels bepalen. Maar ook binnen het ambtelijk apparaat zitten we, zijn we natuurlijk ook belangrijk met elkaar bezig. Als je het hebt over de aanvraag van een bouwvergunning, laat ik maar even iets noemen. Die komt ergens binnen bij een afdeling. Die dien je keurig netjes in. Stel je wil je huis verbouwen, dan dien je een bouwvergunning in. Nou, dan wordt er dus gekeken, wordt er getoetst of dat kan. En vaak is het dan ook weer zo dat er een bestemmingsplan bijna boven getoverd moet gaan worden. Dus dan wordt er met, met de ruimtelijke mensen wordt er overlegd. Maar dan wordt vervolgens ook gekeken: van, nou, hoe kunnen we het dan realiseren? Met een achtneming van wet en regelgeving. Want je kunt niet overal aan voorbij gaan natuurlijk. En kun je, dat dan, kun je daar dan ook toezicht op houden? Kan daar ook op gehandhaafd worden als het fout dreigt te gaan? Dus er zijn heel veel partijen in, in dat gemeentekantoor... die met elkaar bij de verschillende onderwerpen zijn betrokken. En natuurlijk, het kan altijd beter. En integraliteit is een, is een belangrijk onderwerp. En daar werken we steeds meer aan om dat ook daadwerkelijk te realiseren. Maar eilandjes ken je niet eigenlijk. Dat beeld dat Gerard daar zo gebruikt. Ja, er zijn natuurlijk afdelingen. Maar een afdeling is niet per definitie een eiland. Want elke afdeling staat in contact met een andere afdeling. Want je hebt elkaar allemaal heel erg hard nodig... om daadwerkelijk te realiseren wat we moeten doen. Mm -hmm. Hele klus. Hartstikke leuk ja. klus. Hoeft ja. ja. niks in te veranderen. Voor mij nog even. Ja. Ja, natuurlijk, je wilt vooruit. En dat is toch ook weer verandering? Maar wel waar mensen zelf ook, ook een bijdrage aan kunnen leveren... en waar ze zelf ook wel weer energie van krijgen. Want ik vind dat werken moet ook plezier geven. Uh, je moet ook met, met energie weer naar huis toe kunnen gaan. Ja, maar ik heb me laten vertellen dat er uh, te weinig ambtenaren zijn niet Nou, de, de gemeenteraad heeft onlangs toestemming gegeven... om het ambtelijk apparaat uit te breiden met een aantal personen. Die worden op dit moment geworven. En daar hopen we van dat dat voldoende is... om, om alle vragen uh, om daaraan te kunnen gaan voldoen... En mocht dat niet zo zijn, ja, dan moeten we keuzes gaan maken. Ja. Wat wel en wat niet. We houden de vinger aan de pols. Dat lijkt mij goed. Wij bedanken onze gasten. John Hoortmalen, Jolie. Ah? Hasselman. Hasselman. <laughs> ik wist het, moet ik even oefenen. Paul Brands, die inmiddels vertrokken is. Volgende week geen uitzending. 1 januari geen uitzending. 8 januari zijn we weer terug. Dus prettige feestdagen allemaal. Zelfs wel. Ja. Dank je wel.